Het CDA wil verder de kinderbijslag en het kindgebonden budget verruimen. En voor alle kabinetsbesluiten moet worden bekeken wat de effecten zijn voor gezinnen, vindt de partij. In Suriname zijn zeker 50 mensen opgepakt na de antiregeringsprotesten van gisteren in Paramaribo. De demonstranten drongen het parlementsgebouw binnen en richtten daar vernielingen aan... Op andere plekken in de stad werden winkelruiten ingegooid. Ook is er een tankstersom geplunderd. Als reactie kondigde de regering een avondklok aan. De demonstranten vinden dat president Santoki en vicepresident Brunswijk hun verkiezingsbeloftes niet nakomen. In een gehucht in de Amerikaanse staat Mississippi heeft een man zijn ex-vrouw en vijf anderen doodgeschoten. De dader van 52 is opgepakt. Waarom hij heeft geschoten is nog niet bekend. De politie vond de zes lichamen in een winkel, op straat, in een auto en twee woningen. Het weer, het is bewolkt met af en toe regen of motregen bij een graad of 11. Met name in het noorden kan de zon even doorbreken. Ook morgen is het bewolkt, maar in de middag trekt de regen via het zuiden weg... en kan de zon af en toe doorbreken bij zo'n 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Werkzaamheden aan de A9 vanuit Diemen naar Alkmaar bij Amstelveen stadhart 4 kilometer file, kleine 10 minuten vertraging daar, want de rechte rijstrook is dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Goede, morgen, goedemorgen! Morgen! Morgen ja, we, alweer! We zitten hier met Ger voor uh, wederom een uitzending van. En ik zit hier met Hans! Goedemorgen! goedemorgen Gerard, Hans Botman is er. Uh, ik Hans Botman. En uh, de, uh, uh, de techniek. Techniek doet uh, Isabel Geurensson. Ja. En uh, we hebben een heel vol programma de, uh, deze zaterdag. Ja, je um, hebt het volgepropt, hè? Ja, Hans? Ik heb het wel volgepropt. Maar Hans doet er, uh, ook de redactie, dames en heren. Ja, maar we gaan er, er wel gering, snel snelder Wat gaan we allemaal doen in het eerste uur? En dan noemen we later het tweede uur. Uh, bij ons zit al Belinda Geurensson. Goedemorgen Belinda. Goedemorgen. En die uh, gaat reageren op vertrek van uh, wethouder Kramer. Uh, Willem Stromo, ook al in de studio, die uh, heeft het over de classic concert van morgen met het Tuszynski-trio. Uh, als dat goed is, komt Gerard Scholt ook, de boswachter. Want de lente is een aantocht. Hè. Wat gaat er allemaal gebeuren in de duinen? Precies. Ik ga zelf iets vertellen over een Formule 1-quiz in Laura en Hardy. Daar ga ik je uh, helemaal over doorzagen. Maart, ja, daar gaan we heel lang over praten. Hè. <laughs> en dan, dan komt er ook nog Linda uh, Ouderwijk langs om uh, te vertellen wat er in Pluspunt uh, gaat gebeuren. Nou, dat is een heel vol programma tot 11 uur. Dus, uh, uh, twee uur komt later aan, aan de beurt. Maar we gaan eerst praten met uh, Belinda Gunnarsson, de fractievoorzitter van Oudere Partij Zandvoort in de gemeenteraad. Welkom nogmaals. En uh, we gaan praten over het plotselinge vertrek. Dat kun je wel stellen. Hè, van uh, wethouder Peter Kramer. Ook OPZ. Ja. Normaalde fractievoorzitter. Nu uh, wethouder geweest uh, acht maanden lang. En opeens vertrokken. Kwam voor jullie als een, als een hele grote verrassing. Uh. Nou, het het tijdstip komt wel als een grote verrassing. Um, um, het is natuurlijk wel een aanleiding uh, daartoe. Dus het is niet dat hij opeens uh, van dag 1 op dag 2 heeft gezegd van... en nu is het klaar. Dat Nee, u zagen het wel langzaam aankomen. Dus een proces hebben we het al vaker ook met elkaar over, over gehad. En nu had hij eigenlijk het, het was het moment daar dat hij zegt, het is, uh, het is mooi geweest. Het is, en ik uh, hou de eer aan mezelf. Het is klaar. Nou ja, goed, over de beweegredenen van Peter. gaan we het uh, niet met jou hebben. In ieder geval Peter nee. Kamer, kan ik nu al beloven... Uh, die komt langs op 5 maart bij Goedemorgen Standvoort. Waarmee hij zelf uh, de diepere achtergronden ook uh, belicht, zeg maar. En, nou, zijn uh, sandalen en zijn bemulsoort lichaam klaar heeft hij gezegd. Dus, uh, hij is er helemaal klaar <laughs> voor. De tijd. 1 maart. Maar goed, uh, uh, uh, we krijgen nu een, een vacuüm even, ja. denk ik, want uh, er is nog geen nieuwe wethouder. Nee, nee, dat nee, nee, nee, dat klopt. En... Nee, het, is, het is afgelopen nou ja, weekend uh, gebeurd. Ja. We hebben afgelopen, dinsdag heeft hij uh, zijn ontslag aangeboden bij de Raad. Ja. En hij heeft daarbij wel aangegeven, dus ook in het persbericht... Van, um, ja, dat eigenlijk de samenwerking met de directie van, van Haarlem... dat dat eigenlijk geen gelukkig huwelijk is. Ja. Laten we het dan zo zeggen. Ja. Um, en daarbij heeft hij uiteindelijk gekeken... Van, ja, als dat niet werkt, dan kan je daar natuurlijk op inzetten. Maar hij is dat zegt hij zelf ook en dat staat er ook in. Dus daarom kan ik er wel iets over zeggen. De heel gedreven echt met de wil om iets voor Zandvoort te, te bereiken. Ja, en als dat gaat botsen... en het zit in de, in de persoon en in de relatie... Ja. dan kan je door blijven gaan. Maar als het aan de andere kant weerstand oproept... Eh, ja, dan ben je uiteindelijk niet, ook niet bezig voor Zandvoort. En dat vind ik wel het, het, het goede dan van hem. Hoe zeer ik het ook betreur. Maar ik kan wel respecteren dat hij zegt... Van, uiteindelijk zit ik er voor Zandvoort... en hm. doe ik het voor Zandvoort... En als ik mijn aanblijven zou betekenen dat het voor Zandvoort de slechte kant op gaat... of het niet het goede zou betekenen, dan is het beter dat ik opstap. Ja, Hierbij komt wel de ambtelijke samenwerking met Halen weer om de hoek kijken. Ja. Ja, daar dat klopt. Daar, daar is het pijnpunt ja. een beetje geboren, denk ik. Het, het, het, kijk, Peter is heel gedreven. Ja. Dat weet ja, en ja, ja, ja. heeft heel veel kennis van zaken, zeker ja. op, op dit vlak... Dat brengt hij in en dat brengt hij ook mee. En dat zal hij ook uitdragen. Dat is ook alleen maar goed. Want ik denk dat wat ik juist ook als wordt dat waren we altijd gewend, hè, de korte lijnen... dat ja. je dat nodig hebt. Ja, aan, de, aan de andere kant staat daar een procesorganisatie... Uh, die via de, de lijnen werkt. Dus het is wel zaak bij degene die we gaan, uh, gaan zoeken... om daar ook daar met elkaar het gesprek over te hebben. En dat betekent ook van hoe is die organisatie nu ingericht... En is dat wel het goede om Zandvoort die stap verder te brengen? Ja, ja, dus inderdaad. dat is nog wel een uitdaging wel. ook voor ons. Dat geloof ik. Even voor de duidelijkheid: Peter deed dus de bouwprojecten in Zandvoort, onder andere. De formule ja, natuurlijk ook. de Formule 1, ja. Maar de bouwprojecten, nou, er staan er, een aantal, er staat een aantal op stapel. En, uh, daar werd ook een beetje vaart achter gezet, hè? dat kon iedereen wel zien met de sloop van de passagepanden onder ja, andere. Aankomende sloop badhuisplein. Aankomende sloopbathuisplein. Is een deel dat... van het badhuisplein dan, hè? Ja, dat begrijp ik. <laughs> maar dat, dat zat een beetje, dat ging een beetje lekker snel, voor Slan te begrippen. Ja, dat, dat, dat vonden wij ook, dat je eigenlijk zag: van er wordt nou ja, nu zeg maar gas gegeven. Ja. Uh, plannen lagen natuurlijk al jaren, op een gegeven moment moet je gaan doorpakken. Nou ja, dat, als je iets aan Peter kan, kan toevertrouwen, is het dat hij doorpakt. Mm. Dus dat is wel zonde. Het is voor ons ook wel zaak om dan ja, op korte termijn. En dat zal nog best een uitdaging worden hoor. Iemand uh, te krijgen, te vinden. Ja. die uh, in zijn uh, voetsporen ja, kan spelen. Hij gaat het wel gemist worden, denk ik. Hè? Ja, ja. ja. Het, is, het, is, het is gewoon echt een vakman. En, ja. natuurlijk, en hij zal altijd zelf zeggen: van, Oh ja, rustig. Uh, een ander kan het ook. maar met name zijn gedrevenheid, zijn passie... maar zijn inzet voor Zandvoort... en natuurlijk zijn kennis en ervaring. Mm -hmm. Want dat is natuurlijk wel wezenlijk... Hè, voor, de, voor het ja. vastgoed en het verder brengen. Kijk, een procesmanager kunnen we vinden... maar je wil juist iemand ook... die gewoon kennis heeft van die hele vastgoedwereld... om uiteindelijk, wat we willen... op korte termijn die projecten tot ontwikkeling brengen... om daar gewoon die stap in te zetten. Ja, en uh, kennis van Zandvoort, dat is ja. ook belangrijk ja. natuurlijk. Hebben jullie nog geprobeerd om hem over te halen om te blijven? Ja. Maar dat is niet gelukt. Nee, omdat hij, en dan zegt hij op een gegeven moment van. Um, tuurlijk, en hij vindt het mooi en hij ziet ook wat hij, wat hij tot nu toe bereikt heeft. Maar um, als het uiteindelijk botst, en het, dan gaat het alleen maar verergeren. En dan, uh, dan ben je niet de goede bezig. Dat is relatief kort, kort gezeten, hè? Acht maanden. 8 maanden. Ja, dat is, ja, dat is toch niet zo. Uh, bijzonder. Nee, is niet nee, maar als je met een, een drive en een passie zoals hij aan, aan de gang gaat. Um, dan lijken acht maanden misschien wel acht jaar voor sommigen. Ja, um, ja. ja dus de, hij heeft wel wat opgeschud. Dus ik hoop in ieder geval dat um, zijn, zijn kijk erop en zijn kennis en kunde. en ook de, zeg maar de, waar de verbeterpunten liggen voor Zandvoort. Dat we, dat we daar in ieder geval mee in de slag kunnen. Maar dat vind gaat, ik de opgave voor de politiek ook. Ja, hij gaat niet een, een soort van uh, um, uh, andere rol spelen in, uh, in de partij? Uh, nee, hij heeft op dit moment gezegd... ik trek me ook terug uit de actieve politiek. Ja, volledig. Ja. ja. Nou, je zegt en wel... ik zal hem wel natuurlijk af en toe bellen... als het nodig mocht ja. zijn. En dat is het. Hebben jullie dus... al nieuwe kandidaten? Nee. Maar je zegt nee. dat het een grote uitdaging... is voor een nieuwe man-vrouw. Het ligt eraan of hij uit Zandvoortse Gelederen komt... of van buiten. Want ja. dan moet hij zich, helemaal, uh, moet hij of zij zich helemaal inlezen ook. In, ja, dat in je... de dossiers. Maar... Ja, dat, dat wel maar in een ervaren politiek bestuurder... en dan die echt ook zoeken met... Uh, met Ervaring in, mm -hmm. in, zeg maar, in, het, in projectontwikkeling. Ik deed dat binnen twee dagen onder de knie. Ja, dan mag je wel van verwachten dat hij ja. dan snel ja, op vlieghoogte kan, kan waar, komen. Ja. Ja. Als er iemand echt helemaal bleu is in het vak. Ja, ja. Ja, dat, ja. Maar dat is ook dat ga, daar gaan we niet naar op zoek. Nee. Nee. Nee. Dus Hans heeft geen kans? Nee, ik, ik kom weer uit de <laughs> bouwwereld. Dus uh, <laughs> ik kan wel uh, dingen... <laughs> <laughs> ja, nee, goed, laat, laat, maar zitten, laat maar zitten. Nee, maar um, uh, hoe gaan jullie het aanpakken? Nou, de insteek is, we zijn nu een, een, een profielschets aan het opstellen. Ah. Nou, dus die is vrij algemeen. En uh, de, we hebben gezegd, we gaan een, een vacature uitzetten. Hmm. Um, dat zal waarschijnlijk in eerste instantie via LinkedIn gaan. Hmm -hmm. Omdat daar toch een vrij groot zakelijk ja. netwerk zit. Um, en dan kunnen mensen reageren. Ja, en, en ik uh, moet zeggen, dat de eerste heeft al gewoon spontaan gereageerd. Ja? Ja, okay. Dan leest men de krant en dan meldt men zich. Ja. Rimmel van Haapten of... Die heeft zich nog niet bij mij gemeld. Oh, die heeft zich niet gemeld? Nee, okay. nou, dat zou, zou kunnen, dat is de oud-withouder. Ja, nee, iemand uh, van helemaal buiten Zandvoort heeft zich gemeld. Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja. Ja, maar komt u niet eerder voor de Formule 1 dan uh, wat Peter ook onder zijn uh, beheer had? Ik heb geen, de, ik heb geen idee. Maar nee. de nadruk voor ons ligt wel. Op. Kijk, ja. Formule 1 is mooi, maar dat project dat. Eigenlijk kan je zeggen dat, dat loopt, loopt nu, want dat ja, hebben we gezien precies. twee jaar, dat loopt ja. echt goed. Er zijn nog een paar hobbels in natuurlijk wel voor de 24-25, Maar dat is niet aan ons, weet je. De, nee. de organisatie daaromheen, ja. die staat. Ja. Dus daar heb ik alle vertrouwen in. Maar het is juist voor de, voor de, voor de, voor de, de projectontwikkeling van Batasplein, ja. Nou, noem het op, Curidex uh, gemeentehuis. Ja. Um, ik verscheet er waarschijnlijk een heleboel rukken ja. natuurlijk wat gaat ontwikkelen. Ja, inderdaad, dat daar dat liggen natuurlijk. de uitdagingen. Ja, natuurlijk. Maar uh, ja, er, er verdwijnt wel een hoop ervaring, zeg maar, ook uit uh, OPZ ook trouwens. Hè? Want Peter heeft er heel lang bij gezeten. Ja. Uh, dat is wel jammer voor jullie partijen ook, neem ik aan. Tuurlijk is dat jammer. En ik, ik ga ervan uit, uh, en zo ken ik hem ook wel, dat hij nu even zal zeggen, even, even rustig ja. aan. En uh, binnenkort uh, verwacht ik wel weer dat hij uh, over een paar maanden, als het nodig is, wel weer aanschuift. Ja, ja. ja. Hoe bevalt het jou eigenlijk bij de oudere partij? Je komt van de VVD ja. heel lang. Ja. En plotseling overstapt naar de OPZ. Hoe bevalt dat? Bevalt goed. Ja, bevalt goed? ja ik word ook een dagje ouder. Dat dus ja. <laughs> je, mag, je, mag je mag erbij zijn. Ik mag erbij zijn. Ja, ja, ja. Ja. Nou, maar is het een hele andere cultuur? Of zeg je van nou... Ja, ik, ik voel, ik ik ik ben zelf wel iemand die ook gewoon uh, nou ja, to the point en vrij direct ja. is. En dat, dat kan daar heel goed. Dus mm -hmm. ik voel me, en uh, we hebben ook nog we hebben het ook leuk met elkaar. Dat vind ik ook belangrijk. Dat ja. we lol hebben. Tuurlijk. Het moet gezellig zijn. Dus ja. uh, nee, het gaat prima. Ja. Helemaal aan mijn zin. Hoe lang bestaat het al? Ook is het? Sinds 1997. Oké. Okay. Bob de Vries is er toen opgericht, klopt dat? Ja, ja, ja, ja, klopt. Bob, ja. Ja, ja, ja. Dus die, uh, die is nu nog uh, penningmeester ook in het okay. bestuur. Uh, en Henk van Gameren, voorzitter. Jean-Glien uh -huh. Janssens ja. zit erbij. Dat is de grootste partij, hè? Nee, we zijn niet de grootste. Nee, nee, nee, nee, nee, nee. jongs Zandvoort was de grootste. Ja, Bij de Vriesen, ja. Ah, oké. Okay. Zandvoort, ja. ja. Maar het is <laughs> wel de grootste geweest, hè? We zijn wel de ja, grootste ja, geweest, ja. Dat was wel het mooie toen eigenlijk was als, als lokale partij dat ze... Ik kan me nog herinneren, in de periode met vijf zetels wel in de, in de raad hebben gezeten. Ja. Onder beziedelende leiding van Carl Simons ook nog. Ja, Karel natuurlijk, ja. ja. Dus dat, uh, ja, ja, daar zit ook weer, nou ja, als je het praat over een project, het Gasthuisplein. Uit zijn nalatenschap ja. heeft hij daar heel in de tijd echt heel veel aandacht voor gevraagd. Absoluut. Nou ja, dat was ook iets waar we nu zoiets hadden van, ja. daar moet nu ook echt wat gebeuren. Ja. Ja. Ja. Heb jij in je hoofd hoe lang het ongeveer gaat duren? Of uh, wil je dat het duurt? Nou, ik, ik, moeilijk te zeggen. Ja, dat vind ik moeilijk. Ik, ik, uh, we hebben wel gezegd we gaan bij vacature geen sluitingsdatum zetten mm -hmm, en dan maar... wachten. Ja, en ja, gewoon ja, ja. Als geschikte kandidaat is melden, gaan we in gesprek. Ja. Dan moet je maar snel zijn om het maar even. Ja. Maar, erin. Maar... Dus ik, ik hoop een maand. En ja? We hebben het ook met, binnen, de, binnen de coalitie heb ik iedereen gebeld. Ja. Joh, wij proberen er zo snel mogelijk achteraan te gaan. En ik heb er alle vertrouwen in dat de huidige drie wethouders... Inclusief, en de burgemeester natuurlijk... Mm -hmm. ja. tijdelijk even op de winkel passen, zoals dat dan heel ja. netjes heet. Hè? Maar waarom via LinkedIn... Nou, er zit natuurlijk vrij veel uh, zakelijk, bestuurders. Ja. Uh, kijk, Facebook vind ik dan, we gaan we het wel opzetten, maar ik verwacht daar niet de meeste reacties. Mm -hmm. Maar je ziet daar ook op, op, uh, op LinkedIn vrij veel oud bestuurders zitten. Oké. Okay. Mm. Dus als je dan toch die uh, combinatie wil van ervaring uh, bestuurlijk en projecten, mm. denk ik dat we daar kans maken. En en dan ja. hoop je natuurlijk ook dat het zich ja. als een olievlek uitspreidt. Ja. Ja. Nou, er zijn altijd wel kandidaten te vinden, denk ik. Maar niet ja. alleen de juiste vinden. Dat is, het ja. dat, is dus, dat is het belangrijkste. Ja. Kandidaten waarschijnlijk genoeg, maar uh, ja. voldoet hij aan onze eisen. Dat bedoel ja. ik, ja. ja. ja. Nou, ik wens ja. er heel veel succes mee. Ja, dus ja dank jullie wel. En, uh, en ja, mocht die ja. er zijn, of zij, hè? Dus, dan, uh, dan zien we elkaar Dan uh, melden we ons Ja, je ja. kunnen ja. mensen ook uh, zijn mensen aandragen? Van, uh, ja de medeers, hoor. Je moet hier met die eens gaan praten. Dat... Dus ze mogen me uh, mailen. bguransman.opz.standvoort.nl Nou, kijk eens aan, dus, En hey. anders dan ben ik uh, waarschijnlijk via de site van de gemeente... staan mijn contactgegevens. Oh, oh, ja. Als dit geen goede participatie is in de politiek, dan weet ik het ook ja, niet Ja, daarom ze, <laughs> ze kunnen aandragen, okay. ze kunnen zelf melden. Belinda, hartelijk bedankt. Ik wens je nog een, ik okay. een heel fijn weekend. Ja, jullie en, ook. veel succes in de speurtel. En ik het mooie weer. Ja, ja, ja, ja dat hoop ik ook. Ja. Zeker ja. voor de Lightwalk. Hoe ja, dat mee. Al, nee, nee, nee. Oh. Ja, ik, volgend jaar misschien, maar de okay. knietjes. Uh, ja, we willen even <laughs> Dan ben ik nee, wat ouder nee. ondertussen. <laughs> ja, ja. oké. Okay. Goed, zeggen we hartstikke bedankt. We gaan naar muziek luisteren, want wat gaan we draaien? ja dat uh, uh, kijk hoor spanning en sensatie uh, ja spanning en sensatie in ieder geval een mooi nummer denk ik uh, sowieso een mooi nummer uh, dat uh, denk uh, ik uh, hard to Hendel van Otis Redding zou dat kunnen ja, ja dat he? klopt nou dan kijk goed zo komt hij aan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 Word, and I'm a man with a great experience I know you got you another man But I can love you better than him Take my hand, don't be afraid I wanna prove every word I say I'm appetizing, love, for free So won't you raise your hand with me? Boys will come a dime, my love, but that ain't nothing but kissing cent love Pretty little thing, let me light your camera Cause mama, I'm sure heart to hell and I Yes, around. I'm a man on the scene I can give you what you want Just come go home with me I got some good old lovin' And I got it better in store When I get through throwin' it on You got to come back for more Boys will talk my dime mind my lovin' But that ain't nothing but drugstore love. love a little thing let me light the camera called mama, I'm so sure hard to hell And I, yes I am. Nou, hè? Ja, die kon het wel hoor. Auto's die, uh, die ready, ja zeker. Ja, dat dat een is een artiest, wel, uh, absoluut. Hij had het altijd van Auto's die dood is. Ja, Auto's die dood ja. is, zeker. <laughs> uh, bij ons zit uh, uh, Willem uh, Strooman. Je uh, moet je wel opdoen hoor, want hij gaat piepen. Ach, gaat hij piepen? Ja, hij ja, gaat, gaat piepen als je nou, hem niet helemaal opdoet. Nou, dan zet ik hem even Maar uh, uh, <laughs> bij ons, uh, we gaan praten over de. Uh, uh, classic Concert. Morgen is er weer een concert ja. in, de, in de... Morgenmiddag in de om uur. Morgenmiddag. Willem Stroom ah. al weet er alles van. Want we gaan praten over het Tuscinski trio Het Tuszynski-trio. Dat uh, gaat morgen optreden. Intrigerende naam. Ja, vond ik ook. Ja. En uh, ik heb contact gehad met een van de uh, mensen van het trio. Met uh, Josje Goudswaard. Uh, en ik zeg, hoe kom je nou toch aan die naam Tuszynski-trio? Ja. Bioscoop, he, toch? Ja, ja, zeker, ja. Daar heb ik een verhaal over. Dat is niet te geloven. Gaat het zo beter? Ja. Geweldig, dankjewel. En um, het gaat erover... Zij hebben dus... In 2006 zijn ze bij elkaar gekomen. zijn een trio begonnen. En uh, <coughs> ze wilden heel graag filmmuziek maken. Aha. En toen kwamen zij uit... Hoe noemen wij ons trio? Dat werd het Tuschinski-trio. Ja, ja, ja. Wat zij doen is dat van alle bekende films die je maar kunt opzommen... daar is muziek van. En mooie muziek vaak. Ja, hele mooie muziek, hele volle vormen muziek. En die hebben ze zelf gearrangeerd... tot een arrangement voor piano, viool en zang. Interessant, ja. Ja, dus morgen wordt er eerst een, een medley opgevoerd... van West Side Story. En uh, uh, Dr. Jekyll met Mr. Hyde, Cinderella... The Pirates of the Caribbean and Twilight, River, Lorenzo's O, La è Bella. En dan hebben we pauze. En na de pauze gaan we door met een lekker programma. Lord of the Rings, Untouchables, Aristocast, Aristocast sorry. Titanic, Les Miserables, en The Godfather. Nou, dat is een heel heel yeah, programma. Ja, maar dat is Enorm breed, hè? Heel breed. Ja, maar ja, allemaal wat. in de richting van het theater, van ja. het uitgaan van, uh, van de muziek. Mm -hmm. Dat is natuurlijk uh, heel leuk. Ja, zelfs de muziek uit de Harry Potter films, zoals ik ook, ook ergens. Ja. Ja, dat is ja, wel grappig. Ja. ja, ik noem nu even op wat ja, het morgen op het programma ik, ja. staat. Ja, ja, ja, ja, ja. En ik heb dat Tuschinsky uh, trio dus ook even opgezocht op uh, YouTube. En dan komen er dus toch een aantal filmpjes tevoorschijn. Ook van de vorige opnames hier in de Dorpskerk. Je, ze zijn ja, ja, ze zijn, ja, ze zijn op veel verzoek terug. Oh, wat goed oh, goed. Ik, ja. ik, heb, uh, ik oh. heb ze nog niet ontmoet. Ja, alleen van de week even gesproken over dat... Uh, ja. Ik zeg, mag ik toch eens vragen... hoe kom je, hoe kom je nou toch aan die naam Tuschinski-trio? Ja. En toen zeiden ze... Ja, maar Tuschinski, dat is, zijn jullie gerelateerd? Zijn jullie familie of, ja, of hoe dan ook? Ja, zou kunnen natuurlijk, ja. zou kunnen, maar dat was toch niet zo helemaal. Mm. En uh, ja, als het leuk vindt... Ik heb een beetje gedoken in de geschiedenis van... dat uh, Tuschinski-theater, want... Dat is dus geopend in 1921. En dat was een meneer Abraham Tuschinski. Ah. En die woonde in Rotterdam. En die heeft met een aantal familieleden geld bij elkaar gespaard en toen hebben ze een lapje grond in Amsterdam... dat kon toen nog... een lapje grond in Amsterdam gekocht... wat eigenlijk het meest armoedige stukje Amsterdam was. Straatjes, steegjes... Waar nu en, het tusseninste staat. Waar het nu is. staat, dat hebben nou, zij gekocht. Dat is nu niet meer te betalen. De mensen nee. woonden daar in hutten. Dat waren geen huizen. Oh ja? dat, dat was een ongekende armoede was daar. Hmm. Ze hebben die mensen uitgekocht, nieuwe woningen aangeboden... en ze hebben daar een theater gebouwd. Het idee van het theater... Het is natuurlijk het eerste gebouwde bioscooptheater. Want voor die tijd werden er films gedraaid... in zaaltjes hmm. of in tenten op de kermis. Dus die meneer Tuschinski droomde ervan... wij vestigen ons als theater. Daar kwam dus een gigantisch orgel in de zaal... Want de films waren nog zonder geluid. Dus die organist ja. oh, die speelde, die speelde dan. Mee, ja. ik heb het die speelde mee, ja. Die speelde meegemaakt. Ja, wat grappig. Oh, het, is, het is een hele hype tegenwoordig. Dat organisten een film afdraaien en het geluid uitzetten. Ja. En dan gaat die organist ja. gaan spelen. Maar oh, in de leuk. 50 jaren was het nog. Ja. weet ja. ik me nog te herinneren. Toen ja. ging ja. met mijn vader naar Tuschinski. En daar zat er inderdaad een, ja. een organist en die speelde dan. Ja. Wat leuk. Ja, ja, nou, het ja, nog er zullen veel wel wel. mensen geweest, zijn geweest die in die zaal zijn geweest. De zaal 1 e van Tuschinski is natuurlijk geweldig. Ja, ja, ja. Dus die mensen die hebben dat theater opgericht en ah. het idee was, uh, naarmate het tusinski Theater langer open was, vanaf 1921, drong natuurlijk verder de, de crisis, de, de, de economische crisis, die, die, die, die zweepte op naar een hoogtepunt. Mm -hmm. En het idee van Tuschinski was, als je naar het theater komt, dan ben je dus rijk. Ja, Want je ja. komt niet in het theater, maar je komt in een paleis. Je ja, komt in een droompaleis. Ja, ja, dus ja. hele dikke tapijten ja. en heel prachtig ja. gedecoreerd. Art déco, Amsterdamse school. Alle stijlen lekker door elkaar gemitst. Mooi ja. gedimd prachtig, licht. prachtig. Dus je voelt, je voelt je een rijk mens. Ja. En dat, dat was zijn idee. Dat wilde hij de mensen meegeven. Nou, dat is wel gelukt. Dat ja. is gelukt, ja. ja. Zeker, ja. ja. De naam uh, toschinski Theo is dan uh, wel... Ja. Uh, Daar is het om gekozen. Er zag nog een andere naam, Sister Act. Maar... Hey. Nou, daar ja. weet ik dus even niks van. Maar uh, ja, goed, uh, die naam werd ook genoemd bij de, bij de Tocinti-trio. Ja, dat zou uh, Het zijn dus drie vrouwen, hè? Het zijn drie die, vrouwen, uh, alle drie, ja, dus zeker. Dus zang en wat had je nog meer? En uh, piano. Dus. En piano. Josje Goudswaard speelt piano. Camille van der Kooi is violist. Uh -huh. En Lisette Emming is sopraan. Sopraan, mooi. En ik vind dat ze allemaal wel een, een naam hebben die bekend is dat je ja. denkt van ik ken jullie namen jullie zijn vast nazaten ja. van andere muzici of, of theater maar ah, daar ga je natuurlijk achter komen daar kom ik morgen achter ja. Dat, ja. Uh, ja. <laughs> hoe gaat het met de voorverkoop? Of, dit die, gaat goed. Maar, ja? die gaat goed kijk wij hebben dus de, de ja, het was niet populaire maatregel moeten nemen om toch onze prijzen ja. ook een beetje te verhogen van iedereen moet dat doen tien, uh, we zijn 10 euro uh, twee, ja. maar dan betalen wij de koffie voor de mensen kijk, en de nou, thee nou, ja. Kijk, dus de en de thee. de thee. En de thee, ja. en hoorde is de koffie ook niet meer te betalen, dus uh, toch? Dus er valt dat valt me erg mee. Er zijn teentjes waar je 3,85 al betaalt voor een capacinootje. Nou, ja, maar zeker. Oh, dat bedoel that, ik. Ja. Maar uh, dat, dat is mooi. En, ja. uh, uh, want ik geloof dat de vaste leden, die, die, ja. die betalen wel 5 euro. Ja, hè? De zeker. Die ja. Al eerder... Maar dan moet je wel vriend zijn van de classicconcepts ja. of natuur. Moet je dat nog steeds worden? Er zijn nog steeds mensen die dat willen worden. Ja, ja, zeker. ja dat kan ook oh. nog wel. Het kan nog steeds. En hoe doen ze dat? Dan moet je je morgen even melden en dan kunnen ja. we daar verder meer informatie over. Of op de website kijken. Ja, op de dus website een mooie kijken. Website, een mooie website hebben jullie ook. WW Classics Concert ja, Zandvoort. Ja, ja. ja, zeker. Nou ja, dat is morgenmiddag om twee uur. Om drie uur begint het. Om ja, drie uur gaat de zaal open. Ja. De zaal, dat is dan wel de protestantse dorpskerk. Ja, inderdaad. Aan het ja. kerkplein natuurlijk. Kerkplein. Ja. En uh, wij doen daar iedere maand ons concert. Ja. En dan één keer per jaar hebben wij, zoals we dat noemen, een grote productie. En die is dan vaak in de, de Agatha-kerk. Ja. morgen zijn we gewoon weer als altijd. Het is een mooie locatie. Het, ja, het is een is, mooie die locatie. Kerk die ja. klinkt geweldig. Ja. Ja. Soms, uh, heb, je kerken die, ook, hè? soms ja. heb je kerken die echt overakoestisch zijn. Mm -hmm. ja. Maar dat is, die, dat is die dorpskerk niet. Die nee, er, nee. Hij klinkt lekker ruimtelijk, ja. Ja. maar niet te. Dat ja. je zegt van: ja, ja, nee. ja, ja. Nou, Willem, ik wens jullie heel veel succes morgen. Dank je wel. Over een maand is er weer een nieuwe, een beetje ik, nieuw. de tijd ja. kom ik zeker langs. Ja, dat kom je zeker weer wat langs. Dus, dan mag je weer ja, te ja. vertellen. Geen enkel probleem. Ik vind het altijd leuk als je er bent. Ja. Dus uh, het is altijd leuk te gesprekken? Ik heb altijd wel verrassingen. Daarom, dat bedoel ik. Ja, ja, ja. Zeker. Hartelijk bedankt nogmaals. Goed, okay. goed weekend. En, uh, we, gaan, gaan, de... ja, we, gaan. we gaan uur. weer naar ja. de muziek luisteren. Ja. Morgen drie uur. Ja. Passing ja. through. Komt hij. I'll probably just burn up, running away from this shade I've been alone Like I should have known Hanging in a lobby, ready to sink like a stone There's a hole inside of my heart But it don't show if I play it smart Feel me Een, wat was het eigenlijk, dit? <coughs> dit was een vrolijk mopje. Dit was een boltaar, sorry. Ach, boltaar. Ja, Maar we gaan uh, iets heel anders doen. Je moet we gaan... hem even opdoen, want hij begint weer te piepen. Ja, nou, dat zet ik hem wel even op. <lacht> uh, want we gaan naar de duinen, want uh, boswachter Gira Scholt is bij ons. Ja, goedemorgen uh, hebben, ja, Goedemorgen. goedemorgen. Uh, ja. uh, die hebben we uitgenodigd, om, ja, het is nog steeds winteren. Maar je ja. ziet de temperaturen alweer iets omhoog gaan. Dus zeker, ik, uh, zijn er al lentekriebels ja. uh, nou, ja, dus in de duinen? Ik, ja, ja, ik, ik zag het. al bloemetjes, zandvoortslaan <laughs> en zo. Ja, hè? Ja, die, die, die, ja, die zijn altijd heel vroeg. Ja, die die, ja. die narcissen, dat ja, is een ongelooflijk soort. Dat, uh, dat is een heel vroeg soort, die uh, ja. Solana, Als je daar weer helemaal, en eh, het is een stuk... Als je dat helemaal ja. afrijdt, dan krijg je gelijk al lente ja, voljaars, ja. ja, klopt. Dat ja. heb ik ook altijd, hè. Nou, ik had boven aan mijn lijstje ook staan. De vol, de, het voorjaar is op komst. Zo voelt het ja, een beetje. Inderdaad. Ik weet niet of jullie dat ook zo hebben. Ja, maar uh... is, nou ja, ik ben even, ik ben even naar de zon geweest. De <laughs> okay, afgelopen ja. uh, anderhalf, twee weken. Ja, ik dacht het al. Dus <laughs> ja, <je komt> misschien <laughs> ook, hè, ja. ja, dan verkleur je een beetje. Maar uh, hoe, hoe merk jij dat? Wat nou, je? Als, je, als je nou s morgens vroeg beginnen, begin, om acht uur begint onze dienst een beetje. Als de zon opkomt, dan moeten wij aanwezig zijn als boswachter. En dan fiets ik de duinen hier bij de Zandvoortselaan. En dan hoor je dus die koolmeisjes, die, die, die merels ja. en die pimpelmeesjes. Die, die hoor je al een beetje nuffen. Ja, die hoor je al. Je merkt dat die temperatuur nu omhoog is. Ja, he, want het is uh, kijk, met, met die zon en helder weer is het, is het nog koud morgens. Ja. Maar nu, met dit soort weer, ja, dan is het warmer gelijk. En dat ja. voelen ze gewoon. Ja. Ze hebben gewoon zo'n thermostaat, zo'n ingebouwde thermostaat. En dan gaat het bij hun ook kriebelen. En dan krijg je vechtpartijen tussen die uh, mannetjes Merel. He, dat, dat zijn ja. die, die zwarte Merels. Uh, hele vechtpartijen. Maar je hoort ook de spechten, harde roffelen. Als ik ja. dan zo fiets ik richting de Oranje kom... want daar starten wij altijd als boswachter. En een heerlijk gezicht. Nou, je, je voelt de warmte. Ja. Je voelt het voor er al een beetje. Je hoort het. Ja. En je ruikt het al een beetje. Ja. Aan, de, aan, de, aan die knoppen die, die dan uit beginnen te komen dus uh, ja dit is, dit is, we gaan een mooi jaargetijde weer tegemoet ja, ja zeker, zeker. Ja, wij ja. wandelen er elke elke, elke week de, de, de regelmatig en uh, ja het is, is zo'n stuk, mooi stukje uh, Zandvoort en, en uh, zo'n mooi stukje uh, gebied ja. waarin we met z'n ja. heel trots op mogen zijn. Ja. Uh, ja, schitterend. We hebben hier het blad Struinen voor ons liggen. Uh, daar komt uh, Gerard altijd mee. Dat is een heel mooi blaadje. Of van, uh, van de waterlijnduin Ja, dat is het. op zag ik. Ja. Uh, daar staan ook schitterende foto's in. Wat denk je van deze? Ja, ja, je kunt je het niet zien. He? Ik laat hem even voor de camera zien. Maar andersom. Maar uh, andere, ja, anders doe ik <laughs> dat. komt bijna niet. In. Ja. Nee, er zijn natuurlijk schitterende foto's te maken. Kees Deteman, die kun je ook wel die maken. Ja, ja, zeker. Foto's. Uh, De dank. Ja, die kom ik regelmatig tegen. Die maakt ook ik. van die mooie uh, macro-opnames. Ja, ja, ja, ja, dus, ja, uh, ja, dat is een. Uh, Foto die ik vaak... Uh, ja, ik vaak gebruik ook wel ja. een foto van hem. Voor, ja, dat begrijp ik, ja. Op de twitteren. Hé, hey maar Gerard, je hebt ook een, uh, zeg maar een, een uh, schilderijtje meegenomen. Ja. Een uh, canvasfoto uh, van een... Hij is vogel, hè? Uh, hij, hij is vogel, ja. ja, ja. ja. ja maar, Vertel ik, er ik, eens wat over. Ja, dat, ik, ik denk, weet je wat... Ik, ik had hier een aantal dingen staan... Die, die op het moment gebeuren in de duin... maar... Wat ik toch van heel veel mensen hoor. En er komen een hoop mensen hoor, bij ons. Hè? Meer dan een miljoen ja. op jaarbasis. Echt waren ja? ja, miljoen? Dus, ja. Zo. zo. Ja, je ziet het gewoon niet terug. Omdat je... Nee. Zodra je binnen wel... Mag, mag, je, mag je van de paard af. Je ja. mag struinen bij ons. Ja. Daarom het blaadje struinen ook. Maar eh, wat ik van heel veel mensen terug hoor... Is, is dat ze dat ijsvogeltje nu zien. Ja, ja, ja. Weet je wel? Want... Prachtig het is winter he, tot nu toe. Ja. Ja. En die ijsvogels, wat zijn naam doet, vermoeden dat je denkt ijsvogel. Maar hij is ijs en ijsblauw. Okay. He, dat da daarom die naam, ijsvogel. En heeft niks met die te maken. Nee. nee. <laughs> nee. nee. En, en al die andere ijstenten, daar heeft het niks nee, mee nee. te maken. Nee. Maar, het is een prachtig vogeltje. Ja. Ja, en hij schrikker. houdt juist helemaal niet van ijs. Want zo gauw er een vliesje ijs op het water ligt... Nou, dan kan hij niet vissen natuurlijk. Oké, okay, dus het heeft echt met de kleur te maken. Ja. En Bijzonder. Zijn Engelse naam is ook Kingfisher. Oké. Okay. De koning van het vissen eigenlijk. Ja, ja, en ja. elke keer als hij als een blauwe schicht over het water schiet bij ons... en dat hebben we nog veel, hè, waarom, mm. de waterleiding daar. Uh, ja. Ja, ja, daarom. Ja, dan, dan met die grote, grote scherpe snavel spikt hij dan... Een, een, ja, een vorentje vangt hij vooral. Dat zijn die kleine visjes. Ja, ja, ja. ja die, die ziet hij dan blinken, zeg maar op het wateroppervlakte... spit hij aan zijn snaveltje... gaat hij op een overhangend takje zitten... en dan... Uh... dan Peuzelt hij hem lekker op. Ja, dan, dan weet hij hem op. Ja, het is gewoon omdat... het, het is bijna niet Nederlands. Hè. Het, is, het nee. is een beetje tropisch vogeltje ja. bijna. Ja, ja, ja mooi vogeltje. Qua joh. kleur en zo. Schitterend. Dus, uh, het is een van mijn... Uh, ja, van, van vele mensen. Ja. ja, het vogeltje wat je het graagste uh, ziet. Ja, zeg maar. Daar maar ja, de dan zie je natuurlijk zoveel mooie beesten lopen. Ja. En, ja. en uh, in, toen ik voor, die, voor in het begin daar kwam, was ik echt volledig in de war dat ik denk van hier lopen gewoon uh, herten en, en, en niet één, nee. maar gewoon zoveel. Ja, en uh, nou ja, november is natuurlijk helemaal prachtig. Ja. Als, uh, als ja, deur, in de bronstijd. Ja, ja, ja. oktober inderdaad. Oktober ja. is toch ja. de top. En in november loopt het weer af. Maar in oktober is dat die bronstijd met dat ja, buddelen. Hoe gaat het op dit ja. moment met de herten? Hebben ze genoeg uh, te vreten? Ja, nou weet je het is. Nu beginnen ze weer een klein beetje in de zuid uh, van Zandvoort. Ja, ja. uh, ja. ja. Er lopen weer wat herten. Want mm -hmm. het is nou februari, half nou, ja. februari. Dus alles is alweer een beetje kaal gevreten. Ja. Ook, ook die lekkere fijne grasjes, want die vreten ze dan tussen dat mos uit. Dus alles eigenlijk waar, waar veel vitamines of voedsel in zit, is, uh, is nou op... Al beginnen de eerste knop alweer. Dus je ziet ze alweer aan de knoppen in de duinen... beginnen ze alweer te vreten. Ja, ja, ja. Want daar zit, die zijn ook voedselrijk. Maar je merkt nog een beetje... ze beginnen nou in, in het, in het Zandvoort-Zuid... komen de eerste het alweer naar buiten. Omdat ja. het bij ons bijna op is, zeg maar, het voedsel. Ja, begrijp ik, ja. Als, als het weer zo doorgaat... als het zo gauw het boven 8 graden is... begint alles alweer een beetje te groeien. Ja. Ja. Dus een heel klein grasje... als die per dag maar een millimeter groeit... Maar, en dat het komt er na 10 dagen weer eens langs. Nou, dan heb je toch weer, uh, ja. weer wat te vreten. Is het nog steeds het dus, jachtseizoen op dit moment? Ja, of niet? Tot dat 1 april. dan mogen, uh, ja. mogen wij die dam ja. netjes zeg ik het altijd, maar beheren. Reguleren. En, ja, ja, beheren. ja en, uh, dus, en dan zijn we weer heel benieuwd. We zullen hoeveel er gaan tellen. Ja, hoeveel Om, zijn er nu afgeschoten? Is dat bekend? Ja, ongeveer ruim uh, zo'n zo 800. 800. Vanaf, uh, vanaf 1 november ja. is het. Uh, da dat dan, is toch al uh, wat? Ja, maar ja, je hebt ook elk jaar wel weer, nou niet 800 kalfjes, maar het scheelt niet veel. Okay. Dus je moet eerst dat overwinnen, dan wil ja. je het aantal terugbrengen. Ja. Dus, uh... Maar dat ze dorpen of zuid in kunnen lopen, uh, is dat niet uh, af te sluiten? Of, of, uh... Ja, nou nee, dat is, dat is een hele goede vraag. Want wij hebben overal hoge staan, hè? Ja. Dat laatst bij laatst in de krant ook. Dat hebben ze dus bij de Kennen We Duinen niet. Maar wij hebben dat een aantal jaren geleden al gedaan... behalve bij de zeereep. Okay. Want als we het hele duin afsluiten... vallen we onder de, uh, onder de wetten van dierentuinen. Dus dan zijn oh. we verplicht elk diertje je de, meent de zorg het. te bieden. Dat je, je, ja, dat kan niet. Het is nee, de natuur, dus ja. dat kan niet. Dus we, hebben, we moeten de zeereep vrijgehouden. Dus dat is en. echt een wettelijke... Uh, ja, als je helemaal omheind is, dat is een dierentuin... Ja, dan heb je zorgplicht... Dus dan... Uh, oh, ja. dus dan maar je, je kan het strand ook niet afsluiten. Je kan moeilijk een hek uh, tot, uh, tot uh, nee. de branding. Nee, dat gaat heel lastig. Dat gaat heel lastig. En heb je nog even voet. Ja, <laughs> ja, ook nog. Nee, nee. Ja. Dus ze lopen geen okay. slimme herten. Ja. Want je, je hebt niet voor niks kampen. Ja. We hebben nog nooit gehoord van reënkampen. Nee. Reën nee. kunnen niet in een kampen. die overlijden gelijk van de stress. Heten niet. Herten zijn veel rustiger. Die zoeken gewoon een uitweg. Die lopen langs het fietspad... Daar, bij, bij, bij ja, Zuid, ja. gaan ze het fietspad af. Daar hebben we een damherend, we, uh, damwerend hek gezet. Van ruime kilometer. Die lopen ze rustig af. Gaan ze de zeereep over. Komen ze waar vroeger Adem en Eve stond. Komen ze het strand op. Gaan ze bij Havana weer omhoog. Oh, <laughs> en dan zijn ze die zandvoorden. En kennen ze de weg dan? Ja. Ja. Ja. ja. ja, ja zijn echt slimme dezen, beesten. He? Ja, het zijn hele slimme hoor. Ik, ik weet niet of jullie wel eens gehoord hebben van John Dalhuis, de, de, van onze ja? zandvoorden. Die foto's maakt? Ja, ja. ja, die is wel op tv met die ja, mooie ja, foto's. Die is, hij heeft een heel lang uh, met zijn brommetje of met zijn fiets... achter die herten, vanaf de Oranje-Nastaschool... stuurt hij ze richting uh, Verkeerplaats Zuid. Daar ja. heb je een insprong. Ja. En die herten weten het al. En die, hij doet heel rustig. Springen ze weer naar binnen. Nou, dan liggen ze overdag ja. weer in de ja. duinen. Ja. En s'avonds, als het rustiger wordt komen ze weer het, uh, het Bijzonder. dorp in. Oké, okay, één uh, vraag in aanleiding van het uh, prachtige blaadje Struinen. Jij maakt altijd een uh, tip uh, voor dit blad. Ja. Maar er staat, uh, dit was de laatste tip van het ja. oorsprachtige ja. Heel veel dank Gerard voor al je mooie stukjes afgelopen jaren. Dus ja. dat, je stopt daarmee? Met die tip, ja. Ja? <laughs> ja? Ik mag nog een jaar werken in die duinen. Oh en dan, ja. Uh, ja. Dan is het, dan is het een gegeven moment, ja. ben je gepensioneerd. Dan, uh, nou, dit werk kun je toch tot je de negentigste doen? Of ja, niet? maar ja, het, het is... Uh, <laughs> nee. Nou, ik denk onder... dat ik wel vrijwillige werk blijf doen. Ja. En dan, uh, Want Vrijwilligers kunnen zich altijd nog melden. Hè? Dat ja, dat al al dag, he? Het staat ja. ook in het blad dat nieuwe vrijwilligers worden gezocht. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, maar ja. Al, ik heb een hele goede opvolger al gevonden. en Dit heb ik meer dan uh, ja, bijna 24 jaar Zo. gedaan. Ja. Uh, dus de geven moet je ook op tijd. Voordat ze jezelf zeggen, van, ja. oh, Gerard, je moet afbouwen. Ja. Ik denk, ja. weet je wat, en dit hoe, is mijn ja. laatste stukje. Hoeveel uh, boswachters zijn er? We zijn uh, met, uh, even kijken, zes, zeven, zeg maar zeven boswachters. Oké. Okay. Ja, en dan hebben we omsterbeurten weekenddienst. Dit, dit, dit is dan mijn vrije weekend. En ons de beurt, dagdienst, ochtenddienst of avonddienst. Oké. Okay. Want er is altijd een boswachter aanwezig. Hè? Ja. Dus ja. mensen moeten niet denken dat ze kunnen stiekem... <laughs> nee, maar je merkt... Nou ja, ja, stiekem dat... dingen doen dat is altijd leuk, misschien nee, maar Je merkt maar niet. ook dat de mensen die, die naar binnen gaan allemaal wel een pasje hebben. Ja, dus ja. Euh, iedereen is daar wel heel keurig ja, in. Ja, af en toe moeten we wel zien wat we uit verboden gebied sturen, weet je wel. Of er of, of, loopt wel eens iemand met een hondje binnen. Ja, dat mag natuurlijk. Nee, niet. Nee, dat maar niet er niet zijn. geen hooligans die komen. Nee, nee dat nee, Wij hebben echt een heel aardig en lief publiek. Dat, ja. uh, dat is echt heel. Uh, nou, je ziet nergens ook troep en je ziet nergens, nee. niemand gooit wat weg. En nee, Ja, dat keurig, is wel heel bijzonder... Ja, absoluut. Nee. Nee. Dat, is gang, zo uh, mooi, dat is zo mooi van. We hebben participanten in die. Ja. En uh, want anders ja, weet ik wel ze anders terechtkomen. Ja. En die jongens, daar neem ik een petje houden ja. de duin. Echt helemaal mooi schoon. Ja, absoluut. Die, lopen, die rijden dus rond met een elektrische voertuig. Dus geen vervuiling. Ja. Ja. En elk papiertje wat ze zien, pakken ze op. Keurig. Ja, de, hoor. Ja, goed geregeld. Ja, Gerard, we gaan uh, afsluiten helaas. Uh, maar ja, jij bent hier een keer in de wat is het zijn, maand, uh, zes weken, zoiets. Ja, dus, ja. Uh, je komt er wel een paar keer langs voordat je stopt. Daar uh, zijn we heel blij mee. Uh, ik wil jou een heel goed weekend uh, wensen. en uh, uh, ja, Veel succes met wat er allemaal in de duinen gebeurt. Dankjewel. Oké. Okay. En bedankt. Rustig gaan. Oké. Okay. Ja, ga en een mooie dia. Oké. Hoi. Hoi. Waze Radio. Radio. Alleen op C Ja. We, uh, u hoorde Formule 1 geluiden. Dat klopt. De, hè? Formule 1 geluiden. Ja. Ja. Nou, het, uh, eh. radio. En waarom we die? Uh, nou, dat zal ik je hè, vertellen. Er is een. Er is een. Wacht even. hoor. Er, er, er is oh. een. Um, uh, een quiz. Meen je dat, hè? Er komt een quiz in oh. uh, Lauren Hardy. Oh, wat leuk. Een Formule 1 quiz. En wanneer is dat, uh, Hans? Uh, nou, ik, uh, ik moet zeggen, <laughs> ik heb hem zelf uh, gemaakt, die quiz. Uh, ja, daarom, uh, is die... <laughs> <laughs> daarom zit ik hier. Daarom zit ik hier. Die is op uh, zaterdag 4 maartig. Hè? En dat is het weekend dat de uh, Formule 1 weer gaat beginnen in uh, Bahrein. Ja, in Bahrein. Komende donderdag krijgen we al de testen in Bahrein En dan ja. uh, volgende week... Spannend. Nee, oh, nee, ik dus vind het wel weer weken... fijn dat het weer gaat beginnen. Ja, dat vind ik ook wel. Dat het is altijd wel, weer het begin. Van, de, van zeg maar het voorjaar. De rom, de rom. Lara en uh, uh, ja, Harry vonden het, vond het gewoon leuk om uh, een, een uh, quiz uh, op Formule 1 gebied uh, te maken. Maar hoeveel uh, mensen hebben zich al uh, aangemeld? Nou, we hebben nu uh, zo'n uh, 9 of 10 koppels zich gemeld. Dus een mannetje of 20 ongeveer gaan okay. meedoen. Uh, iedereen is nog van harte welkom om mee te doen. Dat uh -huh. zijn dus uh, koppels, hè, duo's. Uh, uh, je krijgt van allerlei vragen. Ik kan er hier in deze uitzending... want dan kun je ook meteen merken of mensen luisteren... naar deze, ja. de, deze uitzending van Goedemorgen Zandvoert... kan ik één, één vraag uh, prijsgeven. Nou, we laat, eens, laat eens even horen. Nou, in 1985 had je een mooi podium. He. Weet je dat nog? Nee, die vijf ja, dat de was... Senna, Prost en... Lauda. Nieke Lauda, ja, inderdaad. Ja, nou, dat was natuurlijk drie... ook een nummer vier. Ja, dat was een nummer en, vier. Uh, het was een ferrari kleur. Ja, heb we niet? hebben het er net over gehad. Dus ik wist het niet meer... En, uh... Je bent nu alweer vergeten, of niet? Nee. nee. <laughs> Zo erg is het ook weer niet. Nee, nee, nee. Nou. nee ja, Alberto was uh, ja, nummer 4 uh, uh, in nee, de Ferrari. Die Ferrari reed en, uh, en, uh, ja, en Lauda ook in de Ferrari, hè? Uh, nee, die reed in de McLaren. Oh, die reed in McLaren. Samen met Prost. Want oh, je had, ja. je had de, de, de laatste ronde. Was, en wie reedde uh, toen nog meer in een Ferrari? Uh, volgens mij, dat is trouwens ook een vraag. Een hè? vraag dus hè? daar kan ik moeilijk uh, antwoord op geven. Ja, ja. Nee, dat ga je maar lekker opzoeken dan. <laughs> <laughs> maar we hopen dat er uh, nog mensen meedoen. En uh, ze kunnen zich opgeven via info tot, 25 uh, ja, tot, volgende, man, week, tot volgende week, want dan we, gaan we daarna uh, stoppen met, met de, met de uh, inzendingen. Misschien dat er later nog wel mensen bij kunnen komen. Moet even kijken hoe we het gaan doen, met, met, met, uh, dat iedereen tegen elkaar speelt. Maar ja. Ik moet zeggen, Ron uh, Brouwer van uh, Laura Hardy heeft allerlei uh, foto's en filmpjes gemaakt... Dus uh, nou ja, dat komt, uh, het wordt gewoon een hele gezellige avond. Ja, nou ja, ik, uh, ik uh, denk dat ik. Uh, en, uh, dat ik mezelf ook ga opgeven. Nou, dat lijkt me hartstikke leuk. Ja. Dat vind ik heel gezellig als je er ook bij bent. Uh, Zeker. Oké, okay, we gaan een stukje muziek draaien ja. nog. Voordat we gaan praten met uh, Linda Oudendijk van. Uh, Pluspunt. Pluspunt, In de Blauwe Tram. Ja, we gaan uh, even kijken wat gaan we doen uh, uh, voor uh, Portugal The Man, is dat? Geloof ik, hè? Van. Uh, Feel, Feel it still? Ja, volgens mij wel. Vind dat je het heel goed uitspreekt. Ja, vind ik wel. Ja. Toen, was het stil. Ja. Toen was het stil. Toen was het stil. Toen was het stil. Ho! Oh. Dat was lekker, hè? Lekker, dat was een lekker deuntje. lekker deuntje. Ik denk, ik gooi maar haar los. Portugal de hey, Men. Toch? Had je dat wel gehoord? Portugal de Men? Nee, allemaal, dat, had nu, uh, dat had ik niet. Dat was niet. Ze maken wel lekkere muziek, toch? Ze maken lekkere muziek. Over muziek gesproken, we gaan uh, praten met Linda Oudendijk. Uh, welkom, Linda. Goedemorgen. Van uh, Goedemorgen. En uh, jullie hebben een, uh, een mooie uh, uh, uh, zang uh, uh, in het vooruitzicht, hè? Zeker, ja. Maandelijks organiseren wij nu in de Blauwe Tram. Um, ja live muziek, muziek uh... ja en we hebben um, Adam Spoor die als uh, ja die is hier een keer geweest saxofonist uh, en uh, ja. zanger komt en uh, Charles van den Heuvel heeft het ook uh, een paar keer gedaan mm -hmm. en nu viel er een gaatje en dacht ik oh, ik grijp oké. mijn kans want meestal zing ik wel een moppie mee met uh, ja. Adam of met Charles maar uh, ik dacht, ik doe het gewoon zelf. Ja, want uh, dat wist ik niet, maar de, de naam Lynn mee, dat is jouw artiestennaam dan. Ja, over. heel professioneel. Hè. Heel professioneel, ja, nou zeker. Ik dacht, ik zei eens uit Australië kwam, maar je ja, bent gewoon zelf. He? Ja, het hè? goed, hè? ja, ja. is over nagedacht. Ja, is over nagedacht, ja, dat, is over nagedacht. dat begrijp ik, ja, ja, ja. Maar goed, je gaat het zelf doen en dat is een, een concert, mag ik een concert noemen? Concertje ja, we doen eigenlijk steeds... Um... Anderhalf uur, hè? Ja, het is anderhalf uur. Mensen komen rustig aan binnen. Het is dus in de grote zaal. We zijn van de kleine zaal naar de grote gegaan... omdat er zoveel animo was. Ademspoor heeft natuurlijk ook een aardige volging ja. hier in, ja, uh, in ja. Zandvoort. Ja. Um, dus ja, langzaamaan is het uh, steeds meer en meer geworden. Mm -hmm. En zijn we naar beneden verhuisd naar de grote zaal... Uh, meestal komen er iets van uh, ja, 30 personen of zo nu wel. Dus dat is heel leuk. En nu jij gaat optreden, worden het er? Ja, Die het wordt gewoon de volle Die bak honderd. natuurlijk. Ja, precies. <laughs> niet te houden. Ja, niet te houden. <laughs> nou, we gaan het meemaken. Uh, Jullie, ja, de 50 de, de, de en 60e muziek, dat heb je, heeft jouw voorkeur? Uh, ja, dat heb ik echt vroeger van mijn vader meegekregen. Ja. En dan doen ze een voor, zeg eens voor, voorbeeld. Welke, welke, welke nummers? Nou, Ella Fitzgerald ja? ben ik dol op... Uh, bijvoorbeeld, uh, nou in die tijd zongen de zangeressen elkaars en zangers elkaars nummers. Hè? Het was ja, niet zo van, yeah. uh, ja, het was allemaal yeah. covers en uh, iedereen gaf er zijn eigen swing yeah. aan. En ik vind het heel mooi zoals Ella Gerald dat doet met bijvoorbeeld They Can't Take That Away From Me, mm -hmm. um, the way you wear your, your hat. hat. Ja, we kennen het allemaal wel. Leuk hoor. Um, ja. Ik weet niet van alles. Uh, Billy Holiday ook. Um, ja, dat was in de tijd. Dat, dat, dat, dat nummers nog werden verspreid via bladmuziek, hè? Uh, ja, er was geen andere manier. Nee, Er was geen nee, andere manier. Nee. En, en, en ook dat ze uh, um, de rechten, zeg maar, door de muziekmagnaten toen ter tijd Precies. werden... Gestolen of ja. gewoon overgenomen. En ja. dat eigenlijk de zangers, de zangeressen en de schrijvers er helemaal niks aan verdienden. Nee, precies. Of het werd afgekocht voor 50 dollar ja, of zo. Ja, ja. ja dat ja. was een hele rare, rare situatie binnen ja. in, in uh, muziekland. Ja. Ik heb jaren, jaren in, de, in de muziekbusiness gewerkt. Als oh, plugger. En, en, uh, als plugger. Ah. En, en, uh, dus, maar dat was de 70- en 80 er jaren. Mm -hmm. En uh, ja, toen was het alweer een, een, een heel ander... Want toen had je vinyl. Toen werden platen in vinyl uh, uitgebracht en, en verkocht. En, uh, en daarna uh, in de 80 er jaren de cd uh, die, uh, die kwam. Dus het is, maar het is nu zo veranderd. Uh, hoe, hoe, hoe ga je dan als artiest daarmee om? Nou, weet je, ik heb drie nummers zelf op Spotify staan. Dus ik ben één keer echt het hele proces doorgelopen... van mm -hmm. schrijven tot aan um, het werkelijk opnemen... en het uh, op dus een, uh, uh, Spotify, zoiets als Spotify uh, zetten... Het is voor mij niet waar, je, en voor heel veel artiesten niet waar je je uh, inkomen uit haalt. Nee. Het is meer zoiets van een demo, zoals je vroeger een demootje had. Dan kun je nu een linkje sturen van, ja. nou je kan hier even wat luisteren van mij. En, uh, ja, het is een heel zo. ander verdienmodel ook, hè? Ja. Want vroeger uh, verkocht je een plaat en daar verdien je geld aan. En dan ja. had je een percentage van, van, ja. de, van de maatschappij. Ja. En tegenwoordig is het, uh, ja, je moet maar afwachten wat dat gaat worden. Nou ja, goed. Het is altijd te merken wat je vertelt. Dat je niet uh, net een paar maanden bezig bent. Want je, je, je hebt een hele, uh, ik wil niet zeggen carrière. Nou ja, loopbaan in die muziek achter de rug. Hè? Met bands en dingen. En ja, zeker. En... Ja, Ik ben, een ik ben uh, opgegroeid in een uh, beetje een Kelly family. <laughs> <laughs> dus wij zaten dan vroeger als we gingen kamperen met de familie. Ook rond het kampvuur met gitaartjes en meezingen en, en zo. Ja. Dus de eerste band uh, bestond ook uit een aantal familieleden. Wat leuk. Um, ja, uiteindelijk een paar bandjes verder ben ik ook een, heb ik ook een eigen band opgezet. Uh, dat was dan later, dat was echt pas in 2015. Swing and Tell, en dat was echt 50s en 60s muziek. En dan vertelde ik ook wat over de dames waar ik de liedjes dan van zong, de achtergrond. Dus dat zal ik misschien ook wel een beetje doen ah. aankomende uh, vrijdag. Um, en ik ben, daarna heb ik nog een hele mooie reis gemaakt, ook door Amerika. Waar ik heel veel heb geleerd over de roots zeg maar, van de muziek waar ik oh, zo ja, van hou. Dus toen ben ik langs ja. allerlei steden oh, ja. gegaan. De blues, hè? Is dat ook jou? Ja, de bij jou? blues. Ja. Nou ja, ook jazz en soul. Ja, ja. ja dus daar Chicago en Chicago. Nou ja, New York. Ja. Uh, Chicago, Nashville, um, Memphis. Uh, ja, daar ben je allemaal geweest. Ja, ja, het was fantastisch. Dat was leuk. Prachtige reis. Ja. Ja. Ja. ja, het is heel mooi. Ook als je die focus hebt qua reis. Zo van, mm -hmm. dit is waar ik voor ga. Dan komen er zoveel mooie dingen op je pad. Ja. Op allemaal podia mogen zingen. Ja. En, uh, met allemaal... en je hebt er ook opgetreden. Ja, heel veel. Met dat is ja, ja, Als je in je eentje bent. Met je, je komt zoveel mensen tegen. En die nodigen je uit van. Ja. Oh, wil je meezingen? Ja. Of hier is een open podium. Of, uh, uh, ik had ook een dame. Daar wilde ik eigenlijk een zangles van. Die zei nou. Een zangles ga ik je niet geven, maar ik kan je wel uh, rondrijden in waar ik ben geboren, in Zuid-Chicago. Oh, nou, geweldig, heeft een ja. hele... geweldig. Nou, als je daarover gaat vertellen komende ja, dat vrijdag, dan hebben bijna anderhalf uur verder neem ik niet aan. Ik zing ook, ook nog tussendoor. Ja. <laughs> We krijgen een tijdje van onze technicus. Ja, ja, ja, ja, nieuws, ja, nieuws, ja, nieuws van 11 uur uh, is ja. een beetje te wat. Vertel nog even uh, wanneer en, uh, en hoe, laat. hoe laat. Nou, het is dus uh, vrijdag 24 februari van half elf tot 12. In de ochtend, hè, voor de zekerheid. Precies. En uh, je kunt je opgeven via l.oudendijk.plus.zandvoort.nl of uh, mij eventjes bellen. Maar het staat ook in de krant en het staat ook op de ja. website. Oh, nou, Dat ja, moeten mensen wel. kunnen vinden. Moet kunnen. Nou, heel goed. Kunnen Ik hoor mijn liefje. Ik hoor mijn op de krant. Heel veel succes, hè? Ja, so. Linda, hartelijk okay. dank. En een uh, heel fijn weekend nog, hè? Ook. Ja, hetzelfde. Oké. Okay. Ah, we gaan uh, uh, afsluiten met muziek. Dat is heel raar. Maar Bruno Mars... Ik uh, sluit ja, af met het nummer van... Uh... Oh, wat leuk. Ja, natuurlijk. Ja, ja. veel beter. Helemaal top. If you do what you did You're gonna get what you got And you know it If you do what you did You're gonna get what you got And you'll show it You gotta live the life you love life you love